9 uur, Dikter Haak met het NOS-journaal. De Congolese rebellen willen snel praten met president Kabila. De leider van M23, Roeniga, heeft laten weten... morgen, zondag, met de Congolese president te willen onderhandelen. De leiders van elf Afrikaanse landen hadden eerder vandaag de strijders van M23 opgeroepen hun oorlog te stoppen. Ze willen dat de opstandelingen binnen 48 uur de oost-congolese stad Goma verlaten. Als ze dat niet doen, dan is de kans groot dat de militair zal worden ingegrepen. Of de rebellen daar bang voor zijn en daarom willen gaan praten is niet duidelijk. Tienduizenden burgers zijn gevlucht voor het geweld in het centraal Afrikaanse land.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 politie ging rond half zeven vanochtend naar het station... na een melding dat er daar iemand met een vuurwapen liep. Volgens een woordvoerder lijkt het erop dat de agent de enige is die heeft geschoten. Het is nog niet duidelijk waarom hij dat heeft gedaan... en of de man, de jongen, daadwerkelijk een wapen bij zich had. Het weer nog, vanavond en vannacht, af nog toe regen, toenemende bewolking en wind. Morgen wordt het een onstuimige herfstdag... met aan zee kans op zuidwesten storm en zware windstoten. Het wordt morgen een graad of elf. Dit was het NOS Journaal.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 Nog pas goedenavond. In Tilburg zitten ze nog in de eerste helft bij Willem 2, Heracles. Reset van de wade. 16 minuten is de wedstrijd oud, 0-0. De stand, Heracles beter heeft het meeste balbezit, maar nog niet echt veel hoogtepunten in deze wedstrijd. En 5. Die... Vef... Doelpunt voor Herenveen. Het is uh, een mooi paasje van achteraf. Eindelijk een keer. En van Basten kan lachen. Hij kan lachen omdat het doelpunt gescoord wordt door Finn Bogerson, zijn tiende van het seizoen. Het is 1-1 bij VVV-Heerenveen. RKC Groningen, Bast Hegerling, maar Bas kan lachen, hij wel. Het is 0-1 RKC Groningen. Ja, de tweede helft is eigenlijk net zo saai en vervelend als de eerste. Groningen staat voor, die vindt het allemaal wel prima. RKC kan vandaag eigenlijk ongelooflijk weinig. En moet nu oppassen dat het niet in de counter van Groningen loopt, waar Van Dijk zelfs mee is. Maar die schiet tegen een tegenstander op en daarmee is het gevaar voorbij. Na ruim een uur 0-1. En gelukkig hebben we het volleybal vanavond. Daar is het 1-1 na twee sets. Uh, Maarten Tip. En in de derde set drie punten voorsprong voor landsteden Zwolle. 16-13 in het voordeel van de nummer 1 van de competitie op dit moment. Ik kom niet van A.H. Uh, die Hout kan kijken naar een doelpuntrijke tweede helft. Ja, nou dan zijn ze dat wel gewend hoor. Dit seizoen hier in, uh, uh, in Venlo bij uh, VVV staat 1-1. Maar gemiddeld, uh, zeven thuiswedstrijden, vijf doelpunten gemiddeld. Uh, nu twee... Eindelijk, uh, na die eerste helft, is er ook wat uh, strijd in de tweede helft. En dat maakt de wedstrijd leuk. Dat, daar komen we voor naar het voetballen. Aardige doelpunten. Ook die uh, gelijkmaker van Finn Bogesson was een, uh, een mooie. Alfred Finn Bogerson, de IJslander, zijn tiende doelpunt in de dubbele cijfers dus. En 1-1 de stand. Marco van Basten, ik zei het al, kon lachen. Morgen nog veel meer, want dan gaat hij naar, als eregast naar uh, AC Milan tegen Juve. En nu dus bij die andere topper VVV. Heerenveen, bal voor het doel, maar die wordt gepakt door maar een paar uh, Heerenveen wordt wat beter. Heeft uh, ook gewisseld, uh, papa is erin gekomen. Uh, bij uh, de vriesend Marco Papa. En eruit ging van La Parra. Die geen balgroet geraakt had. En dus maakt dat het uh, al een stuk uh, prettiger voor Heerenveen. Balbezit voor Jurisic. Nog af en toe heel afwezig in uh, de wedstrijd. Nu geeft hij een aardig balletje. Maar de bal wordt niet onder controle gebracht. En dan kan er gecounterd worden door VVV. Via de rechterkant gaat de bal de diepte in. Goed gelopen door Cullen. Kullen in het Kan hij gaan schieten? Wordt achtervolgd. Zij schiet. En dan schiet hij schiet hem er net niet in. Oh, het scheelt weinig. Omdat de bal aangeraakt wordt door Van de Bus. Gaat de bal er niet in. Maar het was een goede actie van VVV Venlo. Snelle counter uitgevoerd. Schot van Kullen was heel redelijk. Want als Van der bus er niet met zijn vingers tegenaan zit. Dan rolt die bal in de uiterste hoek. Het doel in van Heerenveen. En is het 2-1 voor VVV. Nu is het slechts een hoekschop vanaf de linkerkant voor VVV Venlo. Laten we die dan nog maar even meenemen. Want de koppers zijn weer mee naar voren voor zover aanwezig. Onder andere Marcel Seip, die uit dit soort situaties al een paar keer gescoord heeft. De bal gaat ook zijn richting op. Hij komt de bal. En daar is het Oi, oi oi wat een kans voor Wildschut. Hij kan de bal op een meter afstand zo erin koppen. En komt de bal nog een halve meter over ook. Dat is bijna moeilijker om dat te doen dan hem tussen de palen te krijgen. Dit was dé mogelijkheid voor VVW Venlo om op voorsprong te komen. Het lukt niet voor Wildschut. Het blijft volgens nog 1-1. In Tilburg, Willem II, Herakles, Richard. 23 minuten zijn we bezig. Het valt nog wat tegen deze wedstrijd. Je verwacht van Heracles natuurlijk het een en ander. Heeft ook het meeste balbezit in de wedstrijd, dat zeker. Maar het tempo ligt laag en zo hier en daar veel slordigheden. Met name voorin bij Heracles. Peter Bos staat bijna de hele wedstrijd al in zijn vak. Maakt zich zo nu en dan zeer boos op zijn spelers. Omdat het bij vlagen gewoon niet loopt zoals hij dat wil. Het is Willem 2 dat nu een ingooi mag nemen aan de rechterkant van het veld. Met Van Buren de rechtsbeleid bek, maar ja, ook daar is geen balvastheid voorin bij Joachim en vervolgens rolt de bal dan gewoon richting pasveer, De keeper van Heracles die hem vervolgens snel weer meegeeft naar Rienstra. Maar de opbouw laat nog wat te wensen over. Het is heel veel breed. Er zit nog weinig beweging ook op het middenveld en voorin bij Heracles. En dan, ja, dan speel je zo'n compact Willem 2 dat natuurlijk inzakt. Dat de spelers dicht bij elkaar heeft staan op de eigen helft. Speel je niet zomaar even stuk. Rienstra nu in de middencirkel. Gaat dan weer helemaal terug omdat de... Dat hij wordt opgejaagd door Joachim terug naar Pasveer in dit geval. En die moet het dan weer van achteruit bedenken. Nee, het is nog niet heel erg best wat we zien in de eerste 24 minuten van deze wedstrijd. We hadden het vanavond eerder over de, de, de wisselvalligheid van sommige ploegen. Zoals FC Utrecht dat een paar weken geleden met 4-0 verliest bij RKC. Maar RKC staat nu weer gewoon achter tegen Groningen Bas ja, het, het, toevallig had ik het met wat collega's in de rust uh, over hetzelfde onderwerp. Dat je ziet dat die ja, subtop in Nederland, of middenmoot, hoe je het noemen wil, dat dat vrij dicht bij elkaar ligt. En dat het echt een vorm van de dag is of geluk. En dat is eigenlijk ook allemaal een beetje hetzelfde doen. Dan gaat het weer een paar weken goed en dan gaat het weer een paar weken minder. Want je had nu inderdaad bij heeft het gevoel dat het wel weer ging. Terwijl ze nu wel aardig uitkomen trouwens. Met de paas naar Braber die vanaf de linkerkant het strafselgebied binnengaat. Braber twijfelt, twijfelt, geeft dan de bal toch maar aan Jozefson en dan is het eigenlijk te laat. Want heeft Groningen weer het halve al achter de bal. Kan er nog wel een voorzet komen vanaf de linkerkant van Boekarie. Maar die komt in de handen van de keeper van Luciano. Maar bij RKC had je het gevoel, nou die zitten weer op het goede spoor. Hè. winnen van Utrecht 4-0, winnen van de Heerenveen 2-0. Na een slechte fase daarom voorafgaand en nu weer dit. RKC is ook niet bij machtig vind ik om het Groningen echt lastig te maken. Ze duwen de Groningers die dus hiervoor staan met 1-0. Nou nu 70 minuten wel terug. Maar het levert niet echt kansen op en je kan je... Als je naar RKC vanavond kijkt, bijna niet voorstellen dat deze ploeg hier eerder deze competitie gewoon van PSV heeft gewonnen. Maar goed, het kan verkeren. Wie weet wat de laatste 20 minuten nog te bieden hebben. Voorlopig staat Groningen voor in Waalwijk. De derde zet bij Zwolle Orion, Martin tip. Even was het nog spannend aan het eind van die derde set. Want uh, Zwolle had toch drie setpoints nodig om uiteindelijk de beslissing uh, te brengen. Maar dat werd 25-19 uiteindelijk in het voordeel van Zwolle. En zo staat die ploeg nu met 2-1 voor. Het is de nummer 1 van Nederland tegen de nummer 2 van Nederland op dit moment. En de nummer 1 die slecht begon aan de wedstrijd heeft uiteindelijk toch het tij doen keren. En staat dus nu weer gewoon voor met 2 tegen 1. En als het zo door volleybalt, dan zal het ook de derde set wel gaan winnen. Maar goed, het blijft natuurlijk een topper. Het blijft volleybal. Dus we blijven er gewoon bij. les dan uit bij Willem 2. Richard. Ja, de trukkers komen nog niet zoveel verder dan het strapsopgebied van Willem 2. En uh, ik zei het net al, Peter Bos maakt zich uh, zo nu en dan echt kwaad op het veldspel van Heracles. Willem 2 speelt heel compact en probeert er nu aan de linkerkant vandoor te gaan, maar er is een overtreding aan de linkerkant gemaakt. Volgens mij door Bruns, de rechtsback. Ja, dat is inderdaad het geval in de 26 e minuut. En die krijgt geel. De tweede gele kaart al voor Heracles. Eerder kreeg ook Dorda al een, een print van scheidsrechter van Boekel. Overtreding op Misijan, de vleugelspits van Willem 2. Ja, Willem 2 dat de laatste de drie wedstrijden met grote cijfers verloren. Van Utrecht, van VVV en vorige week ook van Feyenoord. En het is daarom ook wel logisch dat de ploeg van Jurgen Streppel vrij compact speelt. Verdedigend eigenlijk en loert op de counter. Het spel ligt stil in de 26 e minuut. Gescoord is er nog niet. Hoogtepunten zijn er ook nog nauwelijks geweest. VVV Heerenveen. Heerenveen er nu helemaal bovenop naar die gelijkmaker, Andy. Nee, Het is een, een leuke gelijkopgaande strijd. Onbegrijpelijk dat de eerste helft dat helemaal niet te zien heeft gegeven. Want er wordt nu... Uh, ...aardige voetbal en in ieder geval met heel veel inzet. Het is een echte voetbalwedstrijd geworden. 1-1 de stand. Heerenveen heel even in balbezit, maar daar is Marcel Seipje. speelt een goede wedstrijd, de ex-Heerenveener nu in dienst van VVV. speelt uh, de bal naar voren, maar de bal gaat over de zijlijn via een speler. En dan mag uh, VVV gaan gooien. 1-1 de stand. Uh, ja, het is, uh... vorig jaar nog was het uh, 3-0 voor Herenveen. Dus wat dat betreft uh, doet VVV het een stuk beter. Daar is VVV alweer weg en kan het uh, gevaarlijk worden. Is daar Zuiverloon die uh, de grote uh, schoen er tegenaan zet, tegen de bal. Maar wordt uh, slecht uh, verdedigd uh, door... VVV en dan kan Heerenveen weer in de aanval gaan. En dat is een goede aanval. Want de bal gaat naar Djuricic. Djuricic op de rand van het Met moeite uh, is hij uh, verdedigd door Turk. En dan wordt er een overtreding gemaakt door Heerenveen door de Ridder. En mag VVV een vrije trap gaan nemen. We hebben 72 minuten gespeeld. Nog 18 minuten te gaan. En ik hoop dat ze net zo leuk zijn als de tweede helft tot nu toe. Het staat 1-1. Groningen voor nog steeds in Waalwijk. Bas tegelijk. 0-1, 72 minuten gespeeld, publiek wat boos omdat een bal over de zijlijn gaat. Van Peppe die het laatst raakt en Groningen mag gooien, maar het publiek daar een andere mening over heeft. Groningen heeft de tijd, want uh, ja, staat met 1-0 voor, Kappelhoff laat de bal liggen, zodat Kieftenbelt kan gaan gooien. Die gooit de bal in de buurt van, nou ja, zelfs in de voeten van Kirm. Die wil twee tegenstanders in één keer voorbij, dat mislukt, dan neemt Van Peppe over. Van Peppe kijkt en zoekt of er voorin iemand aan speelbaar is. Chevalier wordt wel gezocht, maar die zit in de tank bij Van Dijk, die vanaf de middenlijn... De bal terug speelt naar Luciano, de keeper, die hem dan aanneemt op de rand van zijn eigen Kaatst naar Kwakman. Kwakman terug naar de keeper. Dan loopt Braber door. Dan moet Luciano nog uitkijken ook. Dat doet hij wel. En trapt de bal dan op de Waalwijkse held. Van Peppe hem weer de andere kant op. Jozefzoon komt in de middencirkel nu de bal halen. Maar verspeelt hem omdat de controle eigenlijk ontbreekt. Veel tijd was dan niet met twee tegenstanders in zijn rug. En dan neemt Groningen weer over. Komt er een paas naar De Leeuw. Die we als, laten we zeggen, spits nog wat minder hebben gezien dan dat hij dat over het algemeen doet als hij in de rug van een spits speelt. Die rol is dus nu voorbehouden aan Paco van Moorsel. Allemaal dus het gevolg van het feit dat Zeefuit niet bij de selectie zit. Um, Vrij schop nu voor Groningen in de middencirkel, waar Sparf die hem snel genomen heeft, de bal naar de rechterkant heeft gespeeld naar Kappelhof. Kappelhof dreigt wat naar buiten, gaat dan weer naar binnen, geeft weer een paasje breed. Dan moet Van Dijk. Die goed inkomt stappen nu met de bal een paar meters lopen en een paas geven. Dat is een goede bal. Van Dijk is goed. Dat uh, wisten we natuurlijk al een tijdje. Maar die ook vanavond speelt hij prima wedstrijd. Voorzet vanaf de linkerkant van Groningen is dan wel weer zwak. En zeilt eigenlijk bal van Bakuna al uh, voordat hij in de buurt komt. Ook maar van aanvallen is alweer over het doel van RKC van Zoet. Nee, het uh, blijft allemaal niet best. Het blijft behelpen. Het is met nog 16 minuten te gaan ook nog niet beslist, want het is ook wel zo'n wedstrijd dat er straks nog een of andere comedy capers achter ontstaat en dat de wedstrijd dan plotseling op zijn kop staat. Dat zou me ook nog niet eens verbazen. Voorlopig is 0-1 bij RC Groningen. In the dark, you can see shiny cars And that's when you need me there Shines were shine together Told you I'll be here forever That I En het nummer is van de Baseballs. Er wordt toch gewoon gevoetbald, hè, in Tilburg, Richard? Ja, er wordt gevoetbald, maar goed niet. En het is ook onvriendelijk bij uh, tijd en wijle. Zojuist een uh, gele kaart na een opstootje tussen Armenteros en uh, Haastroep. Dat leek eigenlijk nergens naar. Vooral wat uh, Armenteros deed, de spits van uh, Heracles... Maar goed, een gele kaart voor beide spelers. Zo vond Van Boekel en dat was eigenlijk ook wel terecht. Nu een aanval van Willem II dat steeds beter begint te voetballen hoor. In deze fase ook de beste kansen heeft gekregen. De laatste vijf minuten twee op rij. Beide keren was het Misidjan de Vleugelspits die voortdurend daar aan de basis stond. Nu een voorzet vanaf de linkerkant te laag. Wordt weggehaald in het strafstopgebied door Herakles. En dan via Overtoon mag Herakles het misschien gaan proberen voor wat lijkt op een aanval. Want het staat allemaal stil voorin. Er is weinig beweging. Dat is toch wat je verwacht van Herakles dat het frivol is. Dat er goed kort combinatievoetbal wordt gespeeld. Maar het gaat eigenlijk niet verder tot aan de, de 16 meter van Willem II. Dat vervolgens op zijn beurt weer gokt op een uitbraak op een snelle counter. En een paar keer ja, lukte dat al. Maar goed, Pasveer stond uh, ook op de goede plek. Nu wel een actie, goed, van Armenteros voor Heracles. En dan is het ook direct raak. Jawel, jawel. 1-0 voor de ploeg van Peter Bos. Het is Armenteros, de centrumspits die je maakt. Eén actie van de spits eigenlijk. Zijn eerste goede actie en het is meteen een doelpunt. In de 34ste minuut is het Herakles dat leidt. Samuel Armenteros is de doelpunt te maken. Eens kijken wie de meeste kans heeft op de winst in Venlo. En die. Ik denk dat VVV voor de volle winst gaat. Maar Ven is ietsje sterker. 1-1 de stand. Noor voor de topscorer gaat er zo duidelijk in komen van VVV. Met drie doelpunten. Dus niet echt om over naar huis te schrijven. En weer is VVV in de aanval. Turk speelt de bal naar beeldschut aan de linkerkant punt van het strafschopgebied. Kijkt, Wildschut uh, vindt. man op het uh, middenveld. Het is uh, Bas. Jij hebt wat te melden. De gelijkmaker in Waalwijk valt 10 minuten voor tijd, of eigenlijk 11-1-1 bij RKC Groningen. Art van Peppen is de doelpunt te maken. Na een prachtige combinatie die eigenlijk begint bij Roddy Sneijder, invaller. Aan de linkerkant bedient hij Chevalier. Er komt een korte combinatie waarbij een andere invaller Mart Lieder betrokken is. Die legt de bal eigenlijk klaar voor van Peppen. Die doorgelopen is en de bal langs de doelman van Groningen, Luciano, kan tikken. En zo krijgt al dat werk dat RKC wel verzet heeft in deze wedstrijd zonder goed te voetballen. Toch nog beloning op deze wijze. Een gelijkmaker terwijl de klok richting de 80 minuten gaat driftig gewisseld is. En RKC een Elftal in het veld heeft met dus nou ja, en leader en chevalier. En nu ook werd Snijder in plaats van Bokkari. Dat dus wel naar voren moet. En ik ben benieuwd of ze dat dan ook nog durven in de laatste 10 minuten van deze wedstrijd. Groningen gaat ook wisselen. Daar komt Henk Bos nog in het Elftal. En uh, daarmee gaat Groningen dan de laatste 10 minuten in Waalwijk doen. 1-1. Nou ja, zo komt er toch nog wat vuur in het duel in de slotfase. Hoe is dat in Venlo en die? Nou, ik denk hetzelfde, Bas. Het is hier ook 1-1. Uh, ook de laatste 10 minuten die ingegaan zijn. Maar nu even een mindere voorzet van de kant van VVV Venlo. Maar het uitverdeler is ook niet om lange brieven over naar huis te schrijven. Als zij probeert iets wat hij nooit heeft gekund. Namelijk een enorm mooie technische beweging. Dat lukte dus niet. bal gaat over de zijlijn. Maar hij speelt wel een goede wedstrijd door de centrale verdediger van VVV Venlo. Tien minuten nog. Inworp voor Heerenveen. Wel naar Finn Borgerson. Maar die komt de bal dan wel naar papa. Maar hij krijgt de bal niet onder controle. En weer via Seip gaat de bal over de zijlijn. Halverwege... De helft van VVV gaat Gianni Zuiverloon, die nog even van de dugout waar hij voor staat wat aanwijzingen meekrijgt. Wat heeft het voor nut zou je bijna zeggen. Om dan ook nog even wat tegen hem te roepen. Hij heeft in ieder geval gegooid. Hij gaat in 1-2 aan. Hij heeft weer balbezit. Gianni Zuiverloon. Zuiverloon met de bal in de diepte in. Goeie paas. Moet de voorzet komen van papa. Aardig voorzet. Maar wordt weggewerkt. Half door VVV. En dan Schot van Maracek. Dat stuit in de voeten weer van Marcel Zijp. En dus gaat VVV in de aanval via de nieuwe man Novoort. Het staat nog altijd 1-1. Een landsteden erop en de Maarten. Nou, het leek erop dat ze iets te lang aan het nagenieten waren van winst in die uh, derde set. En daarmee dus op de 2- in voorsprong kwamen. Want ze begonnen heel slecht aan deze set. Maar inmiddels is het weer gelijk. 9-9. En puntje voor puntje is die ploeg uit Zwolle dus weer teruggekomen. Nu weer de aanval met Huiskamp. Daar zit niemand aan Orionkamp aan. En die bal gaat buiten de lijnen. En je ziet Huiskamp ook balen. Het is toch weer een puntje voor Orion. En zo is het in ieder geval in deze set weer een lekkere spannende wedstrijd geworden. Zoals het hoort tussen de nummer 1 en 2 van Nederland. En gaat het publiek er af en toe weer... Lekker achter staan als Zwolle weer in de buurt komt. En nu dus één puntje verschil in het voordeel van de gasten. Orion, de regerende landskampioen in Nederland. En iedereen dacht die ploeg zal dit seizoen wel wegzakken. Want er zal wel een grote leegloop komen. Want de sponsor was gestopt. Nou dat valt reuzen mee. Er zijn een aantal spelers gebleven. Die sponsor is inderdaad wel gestopt. Maar toch heeft Orion een aardige ploeg weten vast te houden. En doen ze nu gewoon weer mee in de competitie. Staan ze op de tweede plek. En uh, dat is een plek die aan het eind van het seizoen recht geeft op het spelen van playoffs. Want daar doen de eerste vier van de competitie, competitie aan mee. De playoffs om het landskampioenschap. Punt nu weer voor Zwolle. Dat betekent. Uh, nee, voor Orion, dat betekent elf voor Orion. 9 voor Zwolle. Het blijft dus nog even spannend, ook hier in deze vierde set. If love was a word.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 Living the life of others the word i don't understand the simplest sound four letters Marlon Rudet met New Age. We gaan kijken bij Willem 2 Heracles. Kan Willem 2 nog wat na die 0-1 achterstand? Nee, het was een uh, korte opleving. Vlak voor die goal, de 0-1 van uh, Armenteros. Willem 2 een paar keer via uh, vleugelsplits. Uh, Missie gevaarlijk. Maar daarna is het toch weer uh, Herakles hoor. Dat uh, de touwtjes uh, stevig in uh, handen heeft genomen. En uh, het meeste balbezit heeft in deze wedstrijd. Het de duel gewoon heel simpel controleert. Zonder dat het eigenlijk goed speelt. Het tempo ligt daarvoor wat uh, te laag om echt. ...continu gevaarlijk te zijn. Nu aan de rechterkant een goede opening. Dat is een, een prima bal. Dan moet de voorzet gaan komen richting Armenteros weer. Die mist net op een haar na de 2-0 in de 42e minuut. Dat was toch een prima aanval weer van Herakles via het middenveld. De bal naar de zijkant voorzet en een teenlengte kom je eigenlijk tekort. kort. Armenteros die zojuist dus zijn zevende competitiegoal liet aantekenen. Stuurde Peters de centrumverdediger het bos in met eigenlijk één simpele beweging. En het was nota de eerste echte kans in deze wedstrijd voor Herakles. De bal over de zijlijn ingooi voor Herakles aan de linkerkant met Dorda. Die probeert dan Armenteros weer in te spelen. Maar via een been van Mulder gaat de bal over de zijlijn. Nieuwe ingooi voor Herakles zo vlak voor rust met de 0-1 stand. En de goal dus van Samuel Armenteros. Denk je dat ze allebei blij zijn in Waalwijk met 1-1 Bas? Laat ik eerst vertellen dat De Leeuw bij Groningen met rood naar de kant gaat in de 87e minuut. Omdat hij na een hoekschop van Groningen eigenlijk in het voorbijlopen lopen Snijder een knal geeft. Dat is door de scheidsrechter gezien. Ik vind het overigens helemaal niks voor deze speler Michael De Leeuw. Die niet alleen bezig is aan een goed seizoen maar bovendien een aardige rustige jongen lijkt. Als hij zich nu even verliest in het voorbijgaan Snijder een tik uitdeelt. Dat is gezien door de leiding, door Ketting, de scheidsrechter. Die geeft hem rood. En dan nu antwoord op je vraag, nee, nu niet meer. Want RKC wil natuurlijk nu tegen een man <laughs> meer. Willen ze nog wel kijken of er een overwinning in zit. Maaskant is er niet meer gerust op, die is maar weer gaan staan langs een duk Dat heeft hij eigenlijk al wel een poosje gedaan. Want na de gelijkmaken van Van Pep in de tachtigste minuut was het toch vooral RKC dat wel aandrong. Natuurlijk met veel aanvallers ook in het elftal stond. Want al op jacht was na de gelijkmaken. Die hoekschop was echt een soort, nou ja, uitje even. Want toen kon iedereen weer even de andere helft op. Maar ik vermoed dat het in de slotfase van deze wedstrijd nog twee minuten officieel plus extra tijd wel weer vooral de andere kant op kijken wordt. Waar RKC dus nu tegen tien man van Groningen kijkt of er nog een overwinning in zit. De coach is langs de kant. Groningen uh, stand te houden. Het balletje is voor Drost. Die heeft hij meegegeven in de middencirkel nu aan Nadja. Aan de rechterkant van het veld komt hij dan in de bezit voor Bandja. Meteen de diepte gezocht nu. Maar de, de druk eigenlijk. En dan onderschept Groningen met Bakuna die nu in de punt van de aanval is gaan spelen naar de entree van Bos. De Leeuw, die dus nu aan de kant gestuurd is, stond daar in de rug. Dat betekent dat hij daar weg is en dat ook Bakuna mee zal moeten verdedigen. Hij maakt nu een overtredentje overigens, nadat hij eigenlijk weg wil draaien van een tegenstander, Snyder in dit geval. En als de tegenstander als hij de bal kwijtraakt even vasthoudt. RKC komt. Anderhalve minuut nog over van de, extra, of van de officiële speeltijd. Drost aangespeeld. Aan de rechterkant ligt veel ruimte. Groningen loopt massaal achteruit. RKC neemt bezit van de Groningse helft. Iedereen in alle staten langs de kant, de beide coaches... De actie aan de rechterzijde van RKC mislukt omdat Groningen heel makkelijk eigenlijk blijft verdedigen via de meegelopen Bos. Die is nog fris, daar komt de bal voor de voeten van Sparf. Die krijgt denk ik een klein tikje, dat heeft de scheidsrechter ook gezien. En dan mag Groningen ademhalen, het overtreding is van Nadja. Mag Groningen ademhalen middels een vrije schop. Gaat er nog gewisseld worden aan de kant van Groningen? Dat lijkt me wel. Dan zou je zeggen breng dan Adjiloren nog in het elftal daar. Ik... Kan de Ducoute van Groningen, net niet zien, maar ik heb de indruk dat daar wel wat beweging is. En het zou me niet verbazen als Jalor dan voor de slotfase nog even komt om zeg maar even dat middenveld vol te lopen en dan maar hopen dat je stand houdt dan zal de gedachte van Maaskant zijn. Het uh, balbezit voor Groningen met dus de vrije schot, die wordt ervoor getrapt. Daar werkt RKC weg, komt de bal weer voor de voeten van een uh, andere Groninger in dit geval. Is dat de heer Kappelhof Die trapt de bal blind naar voren. Raakt hem kwijt. Daar kan Chevalier ermee vandoor. Die loopt richting het strafstofgebied van de tegenstander. Dat doet hij graag. Dan wil hij combineren met Jozefstoon. Dat mislukt. En nu ik de naam Chevalier noem, denk ik, oh ja, dat hadden we eigenlijk in de gauwigheid nog niet verteld. Vlak voor de rode kaart van de Leeuw schoot hij nog op de buitenkant van de paal. Dat was een beste kans om op 2-1 te komen. Nu, aan de andere kant, wordt er weer een bal weggetrapt door Kwakman. Als Groningen toch ernstig in de verdrukking komt en een blik naar links leert... dat inderdaad Adji zich nu langs de zijlijn heeft gemeld om nog in het elftal te komen. Maar gebeurt dat nog? Want drie minuten extra tijd, die lopen inmiddels. Het balbezit is voor RKC via Jozefzoon. Die gaat schieten met links en schiet in de handen van Luciano. Het is nog niet gedaan, zouden ze in België zeggen. <laughs> Geloven ze het allebei wel met het gelijke spel, Andy? Of, uh... nee, nee, nee, nee, nee, want we krijgen nog een vrije trap voor VVV. We zitten in de extra tijd. Die is uh, ongeveer van de twee minuten, is daar bijna een minuut van voorbij. Het is dat uh, Wildschut. Uh, niet als lievelingsboek, een boek van Peter de Vries. He? Maar meer sans famille, oftewel alleen op de wereld. Want uh, hij ging bij elke actie alleen, nu de vrije trap. Uh, buitenspelval gaat open en terecht. Uh, of uh, ook uh, goed, want het is buitenspel van een mannetje of 4-5. Van VVV. Maar Wildschut. Elke bal die hij kreeg ging hij alleen uh, op pad. En dat boek uh, Sanfamir kan hij dan uh, samen delen. Met uh, de man aan de andere kant Djuric. Die datzelfde constant doet. En daarbij uh, niet succesvol is. 1-1 de stand. We zitten in de slotseconde. Van deze wedstrijd in Venlo: VVV tegen Herenveen. Balbezit voor Herenveen. Bal gaat er diepte in, maar wordt onderschept door Russelleren. En dan is het meteen weer terugbrengen van de bal door Herenveen. En Herenveen heeft haast, mag gaan gooien. Door dat halverwege de helft van VVV. En dan is die bal gegooid naar Tanane. De bal naar Finn Bogerson. Aardige actie. Maar hij kan Tanane niet terugvinden. En dan is het uitverdedigen ook niet echt prettig. Van VVV kan Heerenveen in de slotfase nog één keer gaan. Daar is Finn Bogerson weer. Die brengt de bal voor het doel. Maar de stevige armen van Niki Maimpa. De Finse keeper die de bal meteen meegeeft aan Turk. Turk moet gaan lopen met die bal en zoeken naar een vrije speler. Hij vindt nog niemand, hij spint dan uh, wildschut niet. Want de bal gaat over de zijlijn tot diep. de teleur, diepe teleurstelling van het uh, VVV-publiek. 7.500 er weer vanavond in de koel. Cool. De meeste gaan nu naar huis en terecht, want Bossen fluit voor het laatst. 1-1, de eindstand bij VVV-heerenveen. Nou, hoeveel seconden nog in Waalwijk, uh, Wijkbos? Een minuut. Uh, en er komt nog wel iets extra's bij, omdat er in de extra tijd... waar inmiddels de aanbeland nog gewisseld gaat worden. En inderdaad, Agilore komt erin en Kierm aanvallen gaat eruit. Dat is allemaal wel logisch. Nou moet je, zeggen trainers, nooit wisselen als je een hoekschop tegen krijgt. Dat doet Maaskat nu wel, omdat je eigenlijk ook niet anders meer kan. Want Agilore stond al even te wachten langs de lijn. Maar er komt dus een hoekschop van RKC. Is het verstandig geweest of is het niet verstandig geweest? Als de bal voor de goal komt in de handen van Luciano, die hem uit de lucht kan plakken. Zeg maar bij de tweede paal. Als hij er vanaf afblijft, dan dreigt die bal nog in één keer in de kruising te schieten daar. Maar dat heeft hij dus goed gezien, de Braziliaan. En dan neemt hij de tijd met het nemen van de doeltrap. De trainers zijn weer gaan zitten in de wetenschap dat ze er niet meer veel aan zullen kunnen veranderen. Want met nog 30 seconden, misschien iets langer op de klok, zal het contingent aan voetballers dat nu in het veld staat. Het dan maar moeten bepalen wat er gebeurt. Bos probeert balbezit van Groningen zo lang mogelijk te laten duren. Dat lukt. Dan komt er een balletje nadat hij terug is gegaan op Kieftebel de diepte in naar Bakuna. En die bal is dan vervolgens niet alleen te hard, maar bovendien staat Bakuna buitenspel. Maar voordat RKC en een nieuwe bal gevonden heeft en de vrije schop genomen heeft, zijn we eigenlijk al met 15 seconden kwijt. En dan gaat Zoet ook nog rustig om zich heen kijken. De keeper van ja... Hoe wat zou ik nou eens doen? Nou ja, naar voren lijkt me handig. Dat vindt het publiek nu ook. Er komt een bal. Die komt op het hoofd van Van Dijk. Die komt hem te van de middenlijn en over de zijlijn. Hebben we door RKC nog een hoekschop of een ingooi mag nemen. Van Peppen gaat dat doen. Van Peppen na het jaar. Dan gaat de bal terug naar de eigen helft. Martina. Veel tijd is er niet meer. En als je het zo doet, dan doe je het je ook zelf een beetje aan. Want je had nog wel wat meer kunnen doen, denk ik, in de slotfase als RKC. Maar dat doet de ploeg niet. Het loopt af op 1-1. Kwakman van Peppen. Zij maakten de goals. En Michael de Leeuw... Die wedstrijd voor hem duurde maar 88 minuten, want toen ging hij er met rood af. Drie wedstrijden zitten erop: NEC-FC Utrecht 2-0. RKC-FC Groningen 1-1 en VVV Heerenveen 1-1. En het is Rust in Tilburg bij Willem 2 Herakles, ruststand daar 0-1. Gaan we ook even kijken wat de tussenstand is bij het volleybal Landsteden tegen Orion Maarten. Ja, toch een rare wedstrijd, want we gaan een vijfde set krijgen. Het is 2-2 in set. En uh, tot 9-9 ging het mooi gelijk op. En toen, uh, dat was ook de laatste keer dat ik in de uitzending was. Vervolgens komt Daan van Halem aan het serveren namens Orion. En was het binnen een munt van tijd 9-18 en toen was die set natuurlijk wel gespeeld. Een goede service serie dus van de spelverdelen van de ploeg uit Doetinchem. Het werd uiteindelijk 25-14, een heel duidelijk verschil in die vierde set. En dus gaan we nu kijken naar de vijfde set. Zoals het hoort, moet je dan eigenlijk zeggen, hè, tussen de nummer 1 en 2 van Nederland. De NEC, u weet nog wel, vorige week een hele serie rode kaarten tegen Vitesse... Uh, won vanavond op eigen veld met 2-0 van FC Utrecht. En beide goals vielen al voor rust. En er was een blunder van de avond. En Jeroen Guter praat met de man van die blunder. Dat is de keeper van FC Utrecht, Robin Ruiter. Wat dacht jij vorige week bij het zien van het doelpunt van NEC? De fout van Piet Veldhuizen? Ja, dat, dat, je wil dat je dat nooit overkomt. En... Je gaat er ook vanuit dat het je nooit zal overkomen. En, uh, nu gebeurt het mezelf vandaag. En het is uh, ja, in de rent a Als je, Als je een fout maakt, dan zit hij hier vaak in. En het gebeurt mij vanavond. En, uh, ja, dat is enorm balen. Alleen uh, Ik probeer dat zo snel mogelijk van af te zetten. Gelijk gedurende de wedstrijd eigenlijk al. En, uh, dat is wel redelijk gelukt. Uh, een paar oppeppende woorden van mijn teamgenoten. Dus dat doet altijd goed. En goed we hebben vandaag niet gebracht wat, uh, wat er van ons verlangd werd. En, uh, daarom hebben we gewoon 2-0 verloren vandaag. Nou, ja, toch vond ik jullie prima spelen. En zijn er genoeg kansen geweest om terug te komen in de wedstrijd? Zeker, de tweede helft hebben we het beter opgepakt. Maar we beginnen heel slap aan de wedstrijd. De eerste 25 minuten uh, spelen we niet uh, zoals wij kunnen. En wat je zegt, we hebben een aantal kansen gehad. Alleen die hebben we niet benut. En, uh, ja, op het moment dat je dan uh, niet scoort, dan, uh, dan loop je achter de feiten aan. En dan verlies je hem gewoon met 2-0 vanavond. Hoe moeilijk is het uh, om jezelf weer op te peppen op het moment dat zoiets gebeurt? Nou, ik heb wel de nodige ervaring opgedaan de afgelopen jaren. En uh, daardoor ben ik een stuk volwassener geworden dan, uh, dan een aantal jaar terug. Uh, ja, voor mezelf heb ik vrij snel die knop kunnen omzetten. En wat ik zeg in, in, in de rust uh, een paar oppeppende woorden van mijn teamgenoten. Wat altijd goed doet. En uh, ja, ik, ik denk dat ik me prima heb hersteld de tweede helft. Alleen uh, dat mocht niet meer baten helaas. Een gewaarschuwd keeper telt niet voor twee. Nee, ja goed. Het, het gebeurde veel thuis. Het gebeurt mij. En uh, ja, ik hoop dat dit wel de enige keer is in mijn carrière. Want uh, ja, dit soort fouten mag niet. Robin Ruiter, de keeper van FC Utrecht. En uh, ja, u herinnert zich dat uh, geval waar uh, Jeroen Guter het net met hem over had. Vorige week dat Veldhuizen, de keeper van Vitesse, de, de man achter hem even uit het oog verloor. En Melvin Platje was dat, die scoorde toen. En die Melvin Platje, die was er nu weer bij betrokken, uh, bij die uh, goal. Uh, Jeroen Guter praat nu ook met hem. Ja, je hebt natuurlijk al een reputatie als het gaat om het maken van doelpunten met een verhaal. Is er vandaag weer een bijgekomen? Ja, uh, Robertaers zag volgens mij Seur en Rieks niet uh, achter hem en uh, ja, dat was. Uh, ja, toen gaf hij mooi af aan mij en uh, schoot ik hem goed in en uh, een lekker goalje. Nou, vorige week zou je bijna gaan geloven dat het tactiek is. Ja, ja, maar ja, moet een beetje mazzelen. Ja, maar nee, ja, het is dat. Nou, het is niet alleen maar massaal natuurlijk, want je dwingt het wel zelf af door in ieder geval alert te zijn. Jij en, uh, en Seuren natuurlijk. Uh, vorige week uh, deed het helemaal zelf. Het is niet dat die bal zo maar in je voeten wordt gespeeld. Nee, ja, gewoon, uh, je moet gewoon hard werkt en uh, gewoon jagen... en uh, misschien wordt de keeper een beetje bang. En, uh, dit keer was het gewoon een beetje weer dat, uh, dat hij hem niet zag. En, uh, goed teruggelegd van uh, Riks en uh, schiet hem goed in. Jullie hadden die goal nodig, volgens mij, in die fase van de wedstrijd. Ja, zeker. Maar wij hadden ook aardig wat kansen. En, uh, ja, Utrecht ook. En, uh, Rick, of Rick maakt een mooie goal, een goede voorstel van uh, Leroy Joyce... Ik kom goed op 1-0 en daarna kwam ik een beetje onder druk te staan. En, uh, ja, het was wel bevrijdend dat we die 2-0 maken. Dat was ook lekker. En, uh, ja, dus dat. ja Mooie overwinning hier uh, op een directe concurrent zou je mogen zeggen. Jullie komen op hetzelfde aantal punten als FC Utrecht. En dat terwijl je zoveel mensen mist. Zagen jullie op tegen deze wedstrijd? Nee, helemaal niet. We hebben gewoon hele goede spelers die het goed kunnen opvangen. Uh, dat hebben we denk ik vandaag laten zien. En, uh, als je ziet voor hoe Marcel doet het uh, heeft gedaan, uh, doet het gewoon hartstikke goed. En, uh, ja, ze zijn blij dat het uh, zo is uh, gelopen. Ja, maar je zit nu al ongeveer een derde van het seizoen. Zou je kunnen zeggen dat jullie al in de buurt gaan komen van Europees voetbal? Is dat iets wat leeft in de groep? Ja, natuurlijk, dat is wel onze doelstelling. Uh, maar ja, het, het moet gewoon, uh, we kijken gewoon de wedstrijd, uh, elke wedstrijd gewoon uh, hetzelfde. En uh, we moeten gewoon elke wedstrijd winnen. Zoveel mogelijk punten pakken en uh, zien we wat. Eind... Echt waar? Ja, ja echt waar. Ja. Ja, zo gaat het toch? Ja. Zeker als je door, blijft doorlopen op de keeper, dan gaat het altijd goed. Ja, daarom gewoon uh, doorjagen en zie je wat er uh, komt. Tot 11 uur NOS langs de lijn met Ronalds boot. Lonely boy. Dan terug naar de eerste wedstrijd van vanavond. NEC FC Utrecht 2-0 werd het. En dat is toch wel een verrassing. Vooral omdat de NEC vorige week dik verloor van Vitesse 4-1 werd het toen. We praten na met de trainer van NEC, Alex Pastoor. De ene overwinning is de andere niet. Ik kan me voorstellen met zoveel aanwezigen dat je nog wat extra trots bent. Klopt dat? Ja, ik ben, uh, ben heel trots. Ik ben uh, trots op de jongens. Ik ben ook uh, trots op de medische staf. Die verdienen ook een compliment... Ook in deze wedstrijd, zei ik voor de wedstrijd al tegen, ja, waren de jongens uh, ja, niet helemaal fris gedurende de week. En uh, nou ja, dat, dat, dat geeft zoveel voldoening. Uh, die punten zijn, uh, die zijn fantastisch. Uh, we staan gedeeld op de zesde plek met, uh, met FC Utrecht. Maar uh, ja, de manier waarop we het ook hebben uitgevoerd op het veld, dat uh, ja, vond ik prachtig om te zien. Ja, jullie speelden met heel veel energie. Was dat ook een van de opdrachten? Uh, nou de voornaamste opdracht uh, was om, uh, om het zo compact mogelijk te houden. Uh, want uh, de keuze die we gemaakt hadden om met drie verdedigers te spelen en alles wat daarbij hoorde. Uh, ja, dan heb je kans van slagen uh, wanneer je zeer compact speelt. Dan zijn alle afspraken die je maakt aardig te belopen. Nou, dat is, uh, op een paar incidenten na is dat, uh, is dat prima gegaan. En dan word je geholpen door het scoreverloop... en de manier waarop de goals tot stand komen natuurlijk. De eerste was, was een goede goal. Uh, rebound, prima benut. Maar die tweede, tot uh, langzaam zeker een nec kuntje Ja, euh, nou ja, goed. We, we, we zijn daarin hartstikke alert. Uh, we proberen ook als de keeper van de tegenstander de bal vangt... om daar, uh, ja, daar waar mogelijk direct druk te zetten. Uh, in dit geval uh, was dat ook gelukt. En, uh, hij kwam ook op een heel aardig moment, want... Uh, ja, het, het was niet zo dat we heel veel kansen weggaven of zo. Maar uh, het was voor ons wel moeilijk om in die fase eruit te komen. Voorafgaand uh, aan deze wedstrijd zei je van... Nou, we hebben een aantal wedstrijden gespeeld. dat we eigenlijk nog wat meer punten uit moeten halen. Je staat nu al op een uh, mooi aantal van 22 inmiddels. Waar leidt die toe? Ja, ik ben niet zo'n standkijker. ik uh... Richt me elke dag uh, ja, op, op het werk wat er te verrichten is. En, uh, ik wil graag ontwikkeling in, uh, in het team zien. Uh, wat dat betreft is het mooi dat we op een andere manier gevoetbald hebben. Ook wat andere spelers aan het werk hebben gezien. Dat draagt daar alleen maar toe bij. En voor de rest uh, ja, probeer ik me zoveel mogelijk te dwingen. En de mensen om mij me heen om in het hier en nu te leven en, uh, en te werken. Want ja, dan breng je de meeste kwaliteit. Ja, maar het hier en nu zegt wel een zesde plaats. En uh, prima voetbal, regelmatig. En uh, alle gelegenheid om je te gaan mengen in de strijd om een Europees ticket. Ja, want ik vind, uh, en, en daar ben ik het meest trots op. Dat, uh, kijk, nu missen we er een paar. En, uh, en de manier waarop we onze zaken gewoon willen aanpakken.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 Alex pastoor, de trainer van NEC, dat FC Utrecht met 2-0 versloeg. Uh, bij de vijfde set bij de volleyballers gaat het altijd uh, snel, want en bovendien gaan ze maar tot de 15. Hoe snel gaat het? Maarten tip. Het gaat heel snel, want het is 11-7 in het voordeel van Landsteden Zwolle en het komt allemaal door Jelle Hilarius die op dit moment ook de bal binnenslaat en daarmee voor 12-7 zorgt. Maar hij is bezig aan een uitstekende service serie bij 7-7 de gelijke stand. ...kwam hij aan het serveren en hij krijgt de tegenstander echt stevig onder druk. En die druk wordt zelfs nog groter, want hij kijkt naar de Libro Eden Tutton van Orion... ...die nu zelfs kramp heeft aan zijn been. En dat is toch de belangrijke paser aan de kant van Orion. Maar ze krijgen die paas op die service van Hilarius maar niet onder controle. Die bal wordt dan uit nood maar recht omhoog gegooid. Maar als het dan heel hard is dan eindigt hij hier ook in het plafond. Of eigenlijk in de, in de showlampen die hier in het plafond hangen. Want uh, internationaal gezien voldoet deze hal net niet. Zit het plafond net iets te laag. Maar goed voor een nationale competitie kan het uitstekend. En zo is het een heerlijke sporthal om in te spelen. Een nieuwe service komt er weer voor Hilarius. Bij 12-7 wel een aanval nu van Orion. Maar ze wollen mag het weer proberen. Huiskamp op de buitenkant. Nu dan naar de 3 meter lijn. Cacciarelli moet de set-up overnemen. Hilarius probeert hem over het net te krijgen. Eén verslordig spel. aan de kant van Zwolle. Dat biedt mogelijkheden voor Orion. Waar Stenderoep de tweede spelverdeler uit Denemarken, nu binnen de lijnen is gekomen. De aanval voor Orion wordt niet verzilverd. En dus mag Hilarius nog maar een keer doen aan Zwolle kant. En die doet het. Via zijn diagonaal positie slaat hij de bal goed binnen... En daarmee staat er weer een punt voor Zwolle op het scorebord. Gaat het publiek er weer volop achter staan. Zijn de trommels weer wat luidruchtiger dan in de vorige set toen Zwolle toch met ruime cijfers verloor. En toen er een vijfde set nodig was. Maar nu is het 13-7. En dat komt allemaal door die lange service serie van Jelle Hilarius, de nummer 5. ...in het team van Zwolle. Bij 7-7 begon hij aan deze serie en de serie is nog steeds niet voorbij. Twee punten heeft Zwolle nog nodig om de wedstrijd te winnen... ...en daarmee nog steeds vast op de nummer 1 positie te blijven staan... ...en zelfs het gat met de nummer 2 Orion dan te vergroten. De aanval voor Orion en eindelijk is het weer een keer raak voor de ploeg uit Doetinchem... ...dankzij Nieuws Komen. En je ziet het ook als het moeilijk wordt aan de kant van Orion... En dan gaan de spelverdelers nog altijd op zoek naar Niels Komen. Stabiele factor en een van de beste aanvallers in dat team. Dat betekent dat Orion nu serveert met Postuma bij de stand van 13-8. En de aanvaller weer is voor Zwolle. Maar nu weer een goed blok aan de kant van Orion. Dat is Joel Miller, een van de Britten in dat team. Die ja, toch wel wisselvallig speelt. Maar af en toe hele mooie dingen kan doen voor die ploeg uit Doetinchem. 13-9 is het dan als Postuma opnieuw mag serveren. Sprongservice en die eindigt in het net. Daar ontbreekt de kracht en natuurlijk ook de richting als hij het net eindigt. En dat betekent 14-9. Matchpoint voor de thuisploeg. Voor de nummer 1 van Nederland, Landstedes Zwolle. En dat moet dan gaan gebeuren op de service van Jorn Huiskamp. Ooit probeerde hij het nog als beachvolleyballer, maar keerde toch vrij snel weer terug naar de zaal. En nu dus in Zwolle. Goede service, maar de controle bij Tutten en de aanval. De overtuiging ontbreekt in die aanval. En dus de aanval voor Zwolle met Huiskamp. En u hoort het al, het gejuich. 15-9 wordt het in de vijfde set. En zo wint de nummer 1 van Nederland van de nummer 2. En wordt het verschil tussen die nummer 1 en 2 ook iets groter. De Zwolle staat heel stevig aan kop van de eredivisie. Na deze 3-2 overwinning op Orion. Tweede helft in Tilburg bij Willem II. Heer Raakleis, veel wissels uh, Richard. 1 aan de kant van Willem II, de thuisploeg. Dus Haamhout is in de kleedkamer achtergebleven voor hem in het veld gekomen. Ricardo Ippel en Willem II duidelijk wat meer strijd nog er tegenaan aan het gooien in het begin van de tweede helft. Met veel agressie probeert Willem II nu Heracles het voetballen onmogelijk te maken. Hij wordt flink afgejaagd voorin en dat is misschien ook wel het beste wat je kan doen. Wel is het zo dat net als in de eerste helft er weinig risico zit in het spel van, van Willem II. Heel veel spelers achter de bal. Maar goed, de ploeg staat natuurlijk niet voor niets onderaan. Het vertrouwen is broos. Maar er zal wel wat moeten gebeuren in de tweede helft. Want Heracles, of ik moet zeggen Willem II natuurlijk, heeft pas één overwinning op zak. En dat was de wedstrijd hier ook in Tilburg tegen RKC. Toen werd er met 1-0 e gewonnen. Heracles in de eerste helft duidelijk de betere ploeg. Kwam eigenlijk uit het niets op 1-0 e door een doelpunt van Armentier. Nu is het Piqué die een ingooi mag nemen voor Willem II aan de linkerkant van het veld. Joachim op de borst aangenomen. Bal via een speler, dat is Pedro van Heracles, weer over de zijlijn. Nu wat dieper op de helft van Heracles. Een nieuwe ingooi inmiddels alweer genomen via Piqué. En dan gaat de bal terug in de middencirkel naar, uh, Hama, nee, naar uh, Haastroep. Is dat natuurlijk. Willem II probeert nu uh, wat combinatievoetbal op de mat te leggen op de helft van uh, Heracles. Maar er is alweer balverlies. Fajnovic, die de opbouw verzorgt bij Heracles, heeft dan overgenomen, maar voorin is er dan een slordigheidje bij Armenteros, niet zijn eerste, maakte dan weliswaar de goal voor de Tuckers, maar speelt net als de andere aanvallers op de flanken Castillon en Pedro, vrij slordig, er is weinig beweging ook in de beginfase van de tweede helft nu misschien met een aanval van Heracles op de helft inmiddels van Willem II aanbeland, dit kan gevaarlijk zijn met een goede actie nu van Castillon maar er wordt een overtreding gemaakt in de vijftigste minuut van de wedstrijd en een vrije trap voor Heracles bij de 0-1 stand hier in Tilburg. NEC won met 2-0 van FC Utrecht eerder op de avond. Uh, Jan Wouters, de trainer van FC Utrecht, zal dus niet blij zijn. Vooral niet omdat hij zijn keeper Ruiter een blunder zag maken. Net zo eentje als Piet Veldhuis vorige week. Ja, nou ja, die fout heeft hij gehad voor zijn hele carrière dan maar. Hè. Het kan gebeuren. Maar wat ik erger vond, is de manier waarop wij aan de wedstrijd zijn begonnen. De eerste 25 minuten. Slap, uh, geen baltempo uh, in de duels. Uh, niet scherp. Uh, de eerste 25 minuten was gewoon uh, ja, van onze kant niet om aan te zien. Uh, en dan geef je de goals uh, inderdaad wel heel makkelijk weg. Da Daarna hebben we de wedstrijd gedicteerd. We hebben ook kansen gehad. Uh, uh, we hadden minimaal, uh, of hadden denk ik, drie keer kunnen scoren. Drie goede kansen. En als de laatste bal nog een paar keer goed is, ja, dan had je deze wedstrijd niet hoeven te verliezen. Maar het is puur te wijd aan, uh, aan de eerste 25 minuten springen nou uit je vel op de bank? Ja, in de rust wel. Omdat ik, dat vind ik onbegrijpelijk, dat je zo aan de wedstrijd begint. Uh, we wisten dat de nek uh, uh, veel zou beginnen en druk. Nou, dat, dat vond ik wel meevallen, maar wij hanteerden geen baltempo, geen beweging. Uh, wat ik net al gegeven, geen tweede ballen winnen, niet scherp genoeg. Uh, en, en dan nog krijg je ook in de beginfase nog wat mogelijkheden en kansen. En als we, toen we echt gingen voetballen... Had je makkelijk kunnen scoren had en had het nog 2-2 kunnen worden. Maar ja, het is wel te wijt aan hoe wij de wedstrijd begonnen zijn. Als je het hebt over oorzaak en gevolg, zijn die twee doelpunten van de NEC dan ook het gevolg van de instelling waarmee je aan de wedstrijd begint? Ja, dat, dat, dat, dat heeft er allemaal mee te maken. Het is een ingooi, het instappen, zomaar iemand laten lopen. Nou ja, de tweede goal is bekend. Uh, en dan, als je zo aan de wedstrijd begint, dan zie je ook dat de kansen die je krijgt, die worden van de lijn gehaald. Dan zit dat ook niet mee. Dat, dat zal dan wel een wet zijn. Dat dwing je het geluk gewoon in jou. Nee, dat, maar dat heb je wel puur aan jezelf te wijten. Ja, na die 4-0 tegen RKC, toen uh, wil je een uh, bevestiging zien van de goede vorm van dit seizoen tegen Twente. Nou, die is gekomen, want jullie speelde uitstekend. Uh, je wil ook weer uh, zo'n revanche zien volgende week tegen uh, AZ? Ja, dat is weer een andere wedstrijd, maar dan zullen we anders aan de wedstrijd moeten beginnen. Ik vond voor de rest dat we gewoon goed gespeeld hebben. Uh, dus wat dat betreft uh, kan ik na het eerste, de eerste 25 minuten ze niks nemen. het moet even graven in mijn geheugen, maar volgens mij zijn jullie wel al diverse keren op achter, achterstand gekomen dit seizoen. Ik denk uh, dat jullie van vijf keer nog uh, de wedstrijd hebben kunnen redden, maar het is, wat dat betreft geen incident. Nou... Uh, uh... Zoals we nu aan de wedstrijd zijn begonnen, dat hebben we nog niet gehad dit seizoen. Zo slecht, zo apathisch. Maar we tonen wel iedere keer veerkracht door steeds terug te komen. En dat had vandaag ook gekund, alleen ja, daar zit het niet mee. Maar dat heb je aan jezelf te danken. Jan Wouters, trainer van Utrecht na de 2-0-nederlaag tegen NEC. Hoe is het met de veerkracht van Willem II, Richard? Valt tegen. Het is Heracles dat ook weer in de tweede helft beginfase de betere ploeg is. Korte combinatie. Duarte Armenteros mislukt de overname via Haastroom. De bal gaat diep, maar is veel en veel te hard. En bovendien is er dan weer bij die paas een overtreding gemaakt. Veel overtredingen ook weer in de beginfase van deze tweede helft. Heracles beter leidt nog altijd 54 ste minuut met 0 tegen 1. Drie wedstrijden zitten erop. NEC FC Utrecht 2-0. RKC FC Groningen 1-1. VVV Heerenveen 1-1. En over al die wedstrijden hoort u straks meer in het laatste uur. karakteristieken, en uh, doelpuntenmakers en uh, interviewtjes. En Willem raakt dat is het? Uh, is een tien minuten in de tweede helft. 0-1. We gaan naar uh, Dikter Hark, Die gaat zo het NOS Journaal van 10 uur doen. Tot dan. middag om kwart over twaalf, de perstribune. Hallo, hallo. De gast, voetbaltrainer en oud-international Theo de Jong. Ik ben wel steeds op het puntje van mijn stoel blijven zitten. maar het wordt niet altijd vertaald op het veld. Publieke omroepbaas Henk Haghoort over de themaweek. Hoezo armoede? Armoede is God. Kijker zoomt in op Armoede op TV. Ja, daar maken de mensen bij de radio zich druk over. Hè? En de vliegende kip is met atleet Jos Hermans in het Afrika Museum.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 Dit is Radio 1.